bij de Syrische grens. Aanleiding is een aantal Syrische helikopters. geien, stuurden de F-16's en andere militair materieel de afgelopen week naar de grens. Volgens premier Erdogan was dat een voorzorgsmaatregel... als reactie op het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië. Dat incident leidde tot een verdere verslechtering van de verhoudingen tussen Turkije en Syrië.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 De Nederlandse mannen hebben op de EK atletiek in Helsinki goud gewonnen op de 4x100 meter estafette. De ploeg liep met 38 seconden 34 honderdste een nieuw Nederlands record. Het zilver was voor Duitsland, het brons voor Frankrijk. De Nederlandse estafette dames wonnen eerder op de middag het zilver op de 4x100 meter. Hun tijd van 42 seconden en 80 honderdste is ook een nieuw Nederlands record. De Duitse vrouwen wonnen het goud, die van Polen het brons. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door Peter Sagan. De Slovaak versloeg in een sprint licht bergop de Zwitser en geredruiddrager Fabian Cancellara. De Noord-Edward-Bosson-Hagen werd derde. De etappe ging van Luik naar Serrain en was 198 kilometer lang. Wauke Mollema finishte als vijfde, Robert Geesink werd zevende.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 Wat lekker zeg Michael Jackson en Bets. en mannen. Er is weer een reden om je gelukkiger te voelen. Ja ja ja. Je moet namelijk evenveel in huis doen dan je vrouw of vriendin. Uit nou, een studie die werd gedaan in zeven Europese landen, waaronder Nederland, bleek dat uh, mannen graag meewerken in huis. De onderzoekers waren verbaasd over de uitkomst, uitkomst van het onderzoek. Ze hadden namelijk verwacht dat mannen ongelukkiger zouden zijn als ze meer in huis moeten doen, omdat zij moeite zouden hebben met de balans vinden tussen werk en zaken thuis. Maar dat blijkt dus uh, niet waar te zijn, dus ze hebben we je gevoelen. Help je vrouw, vriendin, even een hampje. Oh, oh, oh, ja, en een uh, luguber verhaal. Want de Indiaanse arts deed een vreemde ontdekking toen een oudere man met pijn en een zwelling in zijn oog de praktijk binnenkwam. Dat nou, was een man van 75, die kwam dus de, de, de praktijk binnen. En als dokter denk je van, denk je, ja, wat, wat zou er kunnen gebeurd zijn? Misschien heeft hij een klapper tegen gehad. Maar dit verwacht je niet. Want deze man, die had namelijk een worm in zijn oog van 13 centimeter. Nou, de man moest een spoedoperatie ondergaan. De arts deed er een kleine opening in het bindvlies te maken. En daardoor kwam de parasiet naar buiten. Die is toch smerig. Kan je je voorstellen, 13 centimeter. Een 13 centimeter geworm in je oog. En aanstaande dinsdag, even kijken of aanstaande woensdag, de derde van uh, juli. Ja, juli komt er ook weer aan. De, de, de tijd gaat snel. Aanstaande dinsdag is er... Dat wordt georganiseerd door uh, surfvereniging eh een uh, avond over surfen en veiligheid. De warme dagen komen er natuurlijk aan en je gaat natuurlijk veel naar het strand. En um, er komt dus een hele cursus daarover. Nou, er komen vragen voorbij zoals, wat zijn de gevaren van de zee? Wat doe je met onderkoeling? Wat doe je met als een collega in de problemen komt of een bevriend van je? En hoe help ik iemand anders? Hoe help ik mezelf? Nou, dat vindt aanstaande dinsdag plaats. Ik, uh, de, ben je lid van de, avond, van de reddingsbrigade? Is het gratis? Ben je geen lid? Kost het uh, maar 5 euro en wil um, je lid er bij worden. Dan kost het 25 euro en de, daarna doneren ze de helft aan de Zandvoortse reddingsbrigade. Zijn plaats bij Skyline, de Australian Beach Bar aanstaande dinsdag. Lijkt mij wel heel erg slim om dat te doen. CFM Sandfoort, van entertainment van over 6. Goedenavond. Zometeen muziek van Alex Cardino, I'm in love. En hier is Quincy Jones. We gaan even terug in het disco tijdperk. Dit is Aino Corida. Bam, Zandvoort! Zandvoort. Zeg Alex Cardino op 7 En I'm in love We gaan door met het volgende Het populairste liedje in het buitenland Elke week ga ik op zoek naar wat er in het hitlijsten staat in een bepaald land In deze aardkloot Met vandaag het land dat bekend staat om alle bekende voetballers Het carnaval De prachtige standen van Rio de Janeiro Natuurlijk de prachtige vrouwen Wat staat er in de hitlijsten van Brazilië? We gaan de hitlijst even doornemen. Zeg maar de top 40, maar dan van Brazilië. En, ehm... Um... Nou ja, natuurlijk bekende hits zoals Carly Rae Jepsen op nummer 2. Call Me Maybe op nummer 4. Gotcha, somebody that I used to know. Maar wat staat er nog meer in? Nou ja, zo staat er op nummer 3. Paula Fernandez. En het liedje heet Ocean Voyage. Ik kan het super uitspreken met Brazilaans. zal niet heel goed zijn, maar het liedje gaat zo... Sou sem casa, sem você. A solidão me abraça. sem você. Sou menos que metade. sem você. op nummer drie in Brasília. Fernandes een boos. Probeert op zijn Braziliaans uit te spreken op nummer 3 dus en dan wat staat er nog meer in nou op veel hitlijsten in Europa heb je heel veel hits maar ik moet zeggen in Brazilië heb je echt heel veel leuke Braziliaanse liedjes waaronder deze staat op nummer 5 het liedje heet Ver, of het liedje de artiesten zijn Fernando en Sorakba, Sorocaba. en het liedje heet A Verdade mm -hmm. Nem deixa ela sabe que eu tô morrendo. Tão poucos inventa a história que você quiser. Não conte a verdade. Fernando en um, Sorocaba Avedada, daar op uh, nummer 5. Nou, Justin Bieber staat ook natuurlijk in de hitlijsten... ...met zijn nieuwe single boyfriend, net zoals Rihanna, Where Have You Been. Op nummer 7 vinden we de Braziliaanse Justin Bieber... Ik uh, was dus op zoek en ik ging kijken naar die clip. Nou, het is echt één op één. Het is uh, Luan Santana. Staat in Brazilië op nummer 7. <middels> Op nummer 7 in Brazilië, Luan Santana en Incondicional. En dan gaan we naar het liedje die ik ga draaien. Ja, ik kan er wel redelijk kort over zijn... Uh, dit kan binnen nu en twee weken een nummer 1 hit zijn in Nederland Het staat nu op nummer 1 in Brazilië En ja, het lijkt gewoon heel erg op Michel Teló en Gustavo Lima En dus heel erg aantrekkelijk, vooral in de zomerperiode Op nummer 1 in Brazilië staat jean Luca en Marcelo En het liedje heet quero tu, quero Eu Quero chu Eu Quero Chou Eu Quero Eu Quero Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchá tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo ritmo do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinha pra gritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou. Well... Hey. Chamou, se Faz o tchu tchu Perguntei: O que é isso? Ela disse: Eu vou te ensinar. É uma das z'n Zeg eerlijk, dat kan wel een hitje worden toch in Nederland. Dus gewoon Ballada 1 op 1. Michel Telo 1 op 1. Op dit moment op nummer 1 in Brazilië. Joa, Luca en Marcelo. Het liedje heet Eu Quero Tchu. e Quero Tcha. E, dus als je, hem wil, als je hem wil downloaden of wil luisteren. Dan weet je dat. Nummer 1 in Brazilië. En wie weet over drie weken wel op uh, 538 in de top 40. Op nummer 1. Wie weet. Zometeen hier Popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. Wordt het naar de nieuwe van Quincy. Jij... Waar je bent Op mij heb je nauwelijks herkend De morgen komt als altijd Met de spijt Hier hoort iedereen erbij Je bent onder vrienden van mij En geniet want je bent Helemaal vrij En we wachten tot de zon verschijnt En houden het gezicht bij de Showbiz Nieuws met Henry. Henry, goedenavond. Hey, goeiedag, Rudy. Nou, daar zijn we weer, hè? Ja, hoe gaat-ie? Ja, perfect, joh. Ik, ik, ik heb net een, uh, samen met Ad Smits een uh, radioprogramma gepresenteerd op Radio Omroep uh, Gronen. Oh, wat leuk. Vertel eens, hoe ja. ging het? Dat, uh, ja, wel. Was, ja, was hartstikke leuk natuurlijk. Maar dat doe ik, dat doe ik nog vaak, Dus de tweede keer. En we zullen de vierde keer dat we daar zijn. Oké. Okay. Dus uh, ik ben langs een keer naar huis te worden daar bij uh, Lokal ja. Omroep Gronen. Dat, dat is hartstikke leuk. En wat voor programma ik... is dat? Uh, dat is een programma waarin uh, diverse artiesten worden uitgenodigd, ons talen. Ja. om een verhaaltje te vertellen hoe ze, een, uh, hoe ze met, uh, met het vak omgaan, okay. uh, welk liedje welk uitgekomen is en een nieuwste zingen kunnen ze dan presenteren. Oké, okay, leuk. Ja, uh, dat is hartstikke leuk, dus uh, wat dat betreft, ja. En onze zingen natuurlijk ontzettend goed, momenteel uh, fluisteren voor de wind. We hebben opvolger van uh, Fire Con Oké. Okay. Um, uh, heb, heb, heb je hem trouwens nog eens ontvangen? Ik heb hem niet ontvangen, nee. Ja, dat moet er heel snel gebeuren, want die... Uh, ja, we willen hem even draaien. Ja, dat is goed dat je hem we in de post moeten zitten. Fein, Vanavond okay. in ieder geval, er komt een clip op uh, YouTube. Oh, oké. Okay. Vanavond, dus uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat wordt, een, wordt nu al uh, grijs gedraaid uh, gedownload van uh, Legal Downloads. Ja. dat is echt niet normaal. Uh, dat willen wordt ontzettend ontvangen op dit moment uh, Oh leuk, nou goed om te horen. Ja, zeker weten. Ja, ik heb natuurlijk al wat andere dingen nog voor jullie. Uh, ja, weet weten ook allemaal Piet Ekel, kun je het nog kent. Wie? Piet Ekel? Dat zeg je waarschijnlijk heel weinig. N nee, nee had je... geen idee. Hoe, hoe dat je een hele.. Een lange serie dat was Spierbietje ja um, uh, in die serie speelde hij Malapietje. kun je dat misschien oh nog... oké okay. ja dat ken ik wel ah zie je wel dat is maar dat was een serie waar ik mee uh, ben opgegroeid we <laughs> dus zijn nog veel mensen kennen hem nog steeds maar ja, die is 90, 90 jaar geleden is die overleden oh oké okay. um, uh, dat was natuurlijk op een gegeven moment voor de generatie van onze tijd dus het was natuurlijk op een gegeven moment, ja inderdaad dat is toch een, uh, een, uh, ja, een beeld wat je voor ogen blijft Malapitje en Spierbietje natuurlijk ja ja als je daarmee bent opgegroeid zeker ja ja goed en dan, uh, ja, ik heb nog een uh, triest bericht, dat is van uh, Rudy van Hemert dat is een uh, regisseur in Nederland, ja. een hele bekende, die, uh, ja, die is momenteel uh, ook in de eindfase van zijn leven terechtgekomen dat hij heeft kanker, okay. uh, die heeft besloten om uh, euthanasie te laten toepassen en dat, dan, ja, dat zijn ook een, als je dat soort dingen doet, dan ben je dus echt heel bij ziek. Ja. We um, uh, je dus op een gegeven moment uh, dat wel uh, doen, waarschijnlijk. Dus uh, die zou ik niet moeten missen in, uh, in de mediawereld. Ja. Um, uh, goed, dan zeg je, ja, er hebben natuurlijk andere dingen nog gebeurd, uh, Rudy. Um, uh, mis Montril, die ken je misschien nog wel. mis Montreel, ja, kennen we zeker. Ja. En die had een binnenbrandje in huis, hè? Oh, is dat zo, ja? Ja, ja, dus.. Uh, Oeh. <laughs> Sorry, ik ben ontzettend verkaal, momenteel. Uh. Um, ja, en jullie die is gigantisch geschrokken, maar er schijnt alleen maar schade te zijn. Maar ik ga er Oké. Ja, goed. Dat soort dingen die zijn vervangbaar, denk ik maar. Ja, precies. Dus, het is in ieder geval uh, ja, niet uh, gewond geraakt. Dus het gaat helemaal goed komen met Miss Mellon Ja, het gaat sowieso goed met haar, he? want haar nieuwe single staat op nummer 1 in de iTunes downloadlijst. Dus um, het ja, gaat echt ja. goed met haar carrière ook. Ja, zeker. Maar dat is een goede zangeres. En ik heb wel me lachen met die, hoor. Ja, zeker. Goed, dan heb ik nog één dingetje voor ik heb heb morgen heel veel papier uitgewerkt, maar die heb ik helaas in de studio laten liggen. Oh, oh, oh, oh. Ik heb het nu wel dingen ik heb het wel een uiteraard. Um, zodat uh, vader Abraham, die wil dat songfestival redden, Wat vind jij daarvan? Ja, ja dat, dat hoorde ik. Ja. Wat wilde hij dan doen? Hey, ik weet het niet. Ik ben een stel van over het toneel op of zo. Ja, echt. Wat hij heeft gezorgd dat Sineke naar het songfestival ging. Nou, je weet ja. hoe dat is geëindigd. En dan wilde hij het nu opeens wel weer gaan, uh, gaan, gaan regelen ah, dat Nederland weer ja. doorkomt. Ja, het is natuurlijk doordat uh, vader Abraham heeft er ontzettend goede nummers geschreven. Hij is nog steeds een goede tekstschrijver. Maar ik denk dat het songfestival, daar zijn meer dingen nodig dan alleen uh, liedjes schrijven. Yeah. Het heeft te maken met de cultuur. En denken we dan met ons Nederlandse momenteel niet goed zitten? Ja. zitten het zit met een Het moet ook wat moderner als je ziet, die, uh, de winnares uit Zweden, die Lorraine. Als je ja. ziet wat voor act dat was. En het was, het was uh, modern met veel dans erin. En dat is gewoon een hele grote hit nu ook een, op de Nederlandse radio. Ja, dat is wel ongelooflijk, maar. Zoiets moeten wij dan ook. Uh, oh, sorry, oh, ik heb een echt, echt zwaar mommervel. <laughs> maar het zou misschien een idee zijn om een uh, Zweedse tekstschrijver uh, te engageren ja nee, misschien wel die misschien wel ja want de laatste jaren heeft ze het nog een paar keer toch misschien wel gewoon ja nou of wij sturen gewoon armen van buren dat kan natuurlijk ook dat is ook een mogelijkheid ja dat zou een stunt zijn natuurlijk zou, uh, denk, of everjack of of chesto of misschien maken we dan wel een keer kans maar um, nu jij met de radio bezig bent ik lees net dat we uh, collega's erbij krijgen Namelijk Brit en Imke, die gaan op uh, Q-Music een uh, middagprogramma presenteren, eenmalig. Ja moet, je, ja, moet je daar blij mee zijn? Dat, dat denk ik niet. <laughs> Kijk, maar dat is voordelig voor, voor ons, dan krijgen wij juist meer extra luisteraars, toch? Die dus zeppen allemaal over. Het, ik, ik denk het wel, ja. Dat, dat wordt helemaal niks. <laughs> het is natuurlijk uh, het is, het is pure ongeheim uh, van die twee dames. En het, op het hebben we hebben het wel ver uitgebreid, hoor, want het, het slaat gewoon helemaal weer op natuurlijk. Maar goed, als de mensen wel een lol en plezier in hebben, ja goed, waarom niet niet dus we ja. Dus uh, daar komen we echt wel overheen denk ik. Daar kunnen we niet over klagen, toch? Zo is dat, joh. Nou, uh, dat nou Hendrik wil je bedanken. Ach, zeg je? Ik wil je bedanken. Ja, graag gedaan. Zorg dat ik ze ontzettend verkoud. Ja, doe, en doe uh, lekker rustig aan. Uh, hopen dat ze volgende week dat je weer fit bent. Ja, zeker weten, joh. We ja, dan wens ik jullie allemaal naar het voor een heel fijn, uh, fijn weekend. Uh, dus, ik vond het goed op de pas, dus het is helemaal goed daar bij jullie. Um, dat iedereen een heel fijn weekend heeft en lekker genieten, jongens. Hey, dankjewel ja. en tot uh, volgende hey. week. tot hey, volgende week weer. Hoi. give her his love no more?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 Really? We all come out when the lights go down in the city the army Wat lekker zeg om deze zaterdagavond te beginnen, Het nieuwe van Sander Van Doorn op ZFM, 'Chasing in the City'. Nou, of iets compleet anders, een beetje een Jessie-stijl. Wat is dit goed zeg? Deze jongen, of eigenlijk man moet ik zeggen, een Amerikaan. Hele grote bruine neger. Positief bedoeld natuurlijk. Enorme goede strot. En um, hij heeft allemaal van zulke ja, um, jessie liedjes uitgebracht. En dit is zijn nieuwe single. Dit is Greg Reporter op Haarlemond. Of Haarlemond het is heel erg hoor, dit kan ik eigenlijk niet maken. yo. Ik hoop dat niemand het heeft gehoord. Ik, uh, de programmadirecteur luistert wel. Dus ik hoop dat hij alleen via de cam kijkt zonder muziek. Maar dat lijkt me sterk. Maar um, dat is Gregory Porter. Um, op uh, ZFM Sanford natuurlijk. <laughs> en um, zijn nieuwe single heet On My Way to Harlem. Of Harlem, hè? Daarom kwam ik er ook op. Harlem. En Harlem is natuurlijk een wijkje vlakbij uh, New York in Amerika. En Gregory Porter. Geloof mij, als hij in Nederland komt. Je moet hem zien. Ja, echt. Het is zo'n geweldige act. Ik heb um, zijn cd gedownload. Allemaal van zulke lekkere jazz liedjes. En um, je moet er naar luisteren. Ik reporter dus. En All My Way To Harlem. Via de zeeweg natuurlijk. Out on my way to Harlem Ellington, you don't live around I so use Mr. Gregory Porter And On My Way to Harlem Ga je zeker vaker horen als je naar een programma luistert Onder andere morgen zondag in Camerland van, uh, van 2 tot 5 hier bij ZFM Zandvoort um, Zometeen nieuwe muziek van Nikiti Weightless wordt nog wel een hitje denk ik En nog steeds nieuwe muziek Dit is Ed op ZFM en Woman Stuck in the Middle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 She knows me Woman, she acts just like she knows Woman, really think she knows me ZFM met een hoofdletter -z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomrits. Ja, wat is dit nou? Weer live radio, jongens. Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Komt die aan? Het is, het is lastig, hè? Op een zaterdagavond de radio maken. Je, moet, je bent toch met je, met je hoofd al in de kroeg. Maar daarom is het ook weer een extra sfeertje natuurlijk. Jo, de hitje van Nikita, Weightless op ZFM. En um, morgen. Hoor je mij weer zondag in Camerland. Met uh, al de moraal van 2 tot 5. En... Um... Dat hoor je dus natuurlijk hier. En zometeen, de herhaling van de Euro Breakdown met Shors van Dam. Hij vertelt je wat de grootste hit van Europa zijn. Uh, wat, de, uh, ja, wat de grootste hit van Europa zijn. En ik zal even kijken wat er allemaal in staat. Um, WTF, Dabob natuurlijk. De nieuwe van de Studio Killers ga je denk ik wel horen. Lorene Euphoria. Nou, je hoort het allemaal zo bij de Euro Eurobreakdown herhaling met Shors uh, van Dam. Ik wens je een heel fijn weekend. En um, nou ja, wie weet, tot morgen. Music is my first love and it'll be my last slam it